De morgen werden we opgeschrikt. Freek? Freek? De telefoon. Hé, eh, wat? Welke kranke gebeld midden in de nacht. Oh, het is half zeven, Freek. Ga horen wat er is. Oh. Ik was bang. Je bleef maar kort weg. Je zag heel bleek. Een of andere stom idioot. Misschien een collega van me die ons het huis heeft zien binnengaan. Zo. Ik ben bang, Freek. Ik ben bang dat hij ons nooit met rust zal laten. Ik zweeg en hoefde je niet te zeggen dat het Joachim Stila was geweest. Zijn stem herkende ik, al had ik hem nooit eerder gehoord. Vreemd. We zouden eens van de angst verlost worden, zei hij. Toen geloofde ik het allerminst. Zwijgend wachten we op de morgen. Laten we even stoppen. Alles komt weer boven. Grip Molijn heeft gelijk gehad toen hij aanraadde alles op te schrijven. Dit is alleen nog directer. Weet je wat? We lopen even door de tuin. Ja. Ik pluk wat rotondendrons voor je. Dan gaan we vanmiddag verder. Hoeveel tijd nog voor alles erop staat? Om voor Jorgin te spreken, Liefje. Een minuut over mensenleven. Ook deze tijd is niet af te meten in minuten. Het bericht moet toch gauw klinken? Dat doet het nu al, mijn lief. Het klinkt in de eten. Jorgin, ons bezoek aan Geert Molijn een paar dagen later leerde me veel. Eindelijk liet ik mijn koppig nuchterheid varen... en werd er ontvankelijk voor dat de 17e eeuwse Duitse theoloog... de briefschrijver en de man aan de telefoon hetzelfde wezen zou kunnen zijn. Iets buitenaards, ongebonden aan geboorte en sterfdatum. We filosofeerden een hele middag. Rijkelijk overspoeld door je neef, waar ik in bescheiden mate ook aan deelnam. Geert bleek een absolute vriend. Integer en toch heel goed begrijpend hoe onze vriendschap tot liefde was gegroeid. <lacht> ja, hoe sturen je ook op de zenuwen werkt en jullie op de meest intieme momenten worden opgeschrikt door klokgelui en telefoons? Heb een beetje vertrouwen. Ik zie dat in jullie alle ingrediënten verenigd zijn voor een harmonieuze toekomst. Het klinkt geweldig, Geert, alles wat je zegt. Je hypothese over Joachim Stieler en je visie omtrent Simone en mij. Maar zijn we langzamerhand niet een beetje dronken? <laughs> dat is niet onmogelijk. Ik zal een kop koffie maken. Ik help je even. Merk mm. nee, ik, ik heb het gevoel je al zo lang te kennen. En dat de hele affaire Stieler ook mezelf aangaat. Ik ben je ontzettend dankbaar. Het is vier uur middags. Simone is in slaap gevallen. Dat overkomt haar vaak de laatste weken. Een roze blos kleurt haar wangen. Kijk, dat trekt ze even met haar mond. Ze ziet er gelukkig uit. Ik maak haar gelukkig. En dat verbaast me. Toch had nog ergens de cynicus. Trap me op dat ik bang ben uit de droom te ontwaken om te ontdekken dat ook Simone een illusie is. Je mag me bestraffen, Joachim. Al in je eerste brief schreef je twijfel niet aan wat je ziet of hoort. Ik blijk hard Je hebt je veel veelsoortig moeten manifesteren voor ik je accepteren kon. De geschiedenis van het circus ging vooraf aan mijn bezoek aan de psychiater. Geert en ik hadden Simona's eigendom verhuisd naar mijn flat. Gelukkig had ze niet een volledig lesrooster, zodat we samen veel uren door Antwerpen zwierfen. Op een van die bewuste wandelingen stopte ik haar plotseling. Wat is er? Waar, waar kijk je naar? Die reclamezaal. Daar. En op die muur. En die muur achterheen. God, ik word gek, Simona. Ik hallucineer. Overal staat zijn naam. Stiele, Stiele, Stiele. Ah, dat is een of andere reclame stunt. Heus, Freek. Het heeft niks met ons te maken. Ik word er gek van. Mijn hart, Simone, het gaat te keren zijn razende. Freek, kijk. Hier staat het voluit. Circus Stiele, hele voorstellingen. Wat kan nou minder bedreigend zijn dan een circus? Maar waarom die naam Stiele? Kom nou eens hier. Hm. Stil nou maar. Stil. Ik schrok ook. Maar weet je, mijn hele wezen heeft zich tegen die angst gekeerd. Ik houd je stevig vast. Ik laat je nooit in de steek. Ik ben zo blij dat ik bij je mag schuilen, zullen we dan? Ik dacht dat de angst voorbij was, maar telkens begint het opnieuw. Ik ben ervan overtuigd, lieveling, dat we eens de verklaring van Stieler zullen vinden. Heus, ik zal meer bij je komen schuilen dan je lief is. <laughs> het gaat alweer. We gaan vanmiddag naar het circus. Hoera, je het. Kom mee, waar is het? Op de koemarkt. Ah. Aanvang half drie. Dat is over een uur. Ja. Prima. Het is dol. De paarden vind ik het mooiste nog altijd. Dat olifantennummer van voor de pauze heeft altijd iets triests. Die grote dieren die zich zo moeizaam bewegen op de kleine tonnen. Het liefste zou ik ze zo weer terugsturen naar India of Afrika. Ach, daar is het ook maar een kwel. Je krijgen ze een dagelijks hoop. Nee, het meest geniet ik toch van de clowns. Oh, daar krijg je nou je zin. Daar komen ze. Twee <laughs> oh. <laughs> clowns en een pierrot. Oh een intriest figuurtje, zoals hij geplaagd wordt door die twee botten Schip. Schitterend. Schitterend. Hij is de aangegeven. Ja. Door zijn triestheid werken de grappen van de andere twee. Ja. Door Moet je zijn gezichtsexpressie zien? Hm? Hele droevige ogen. In dit gezicht. Oh kijk, Freek. Daar. Die twee clowns hebben een ballerina uit de kist gehaald. Zo hoort het ook. De idylle van de danseres en de pierrot. Die clouds komen er nu niet meer aan te pas. Ah, oh, beeld van met die twee. Doen. Zo gracieus. Hey, Simone. Zag je hoe die naar ons keek? Ja. Maar je kijkt niet naar ons. Alleen naar jou. Oh. Dan zul je gaat zo hoog die touw je kunt er haast niet meer zien. Nu gaat hij erna. Waarom draait hij zich om nu, Freek? Alweer. Hij keek je alweer aan. Alsof hij je wilde meevoeren. Waar zitten ze nu? Ze zijn ergens ontsnapt. Ergens de duisternis in. Waar geen schijnwerper op staat. Wonderlijk. Wonderlijk. Kom mee. Kom mee naar buiten, ik wil hier weg. Freek? Wat is er? Wat is er, Freek? Mijn god, Simon, ik weet het niet, maar die ogen... Dat was hem. Die ogen van de clown hadden te maken met Joachim Stila. Simon, het is krankzinnig. Ik voel me ellendig. Ik voel me ellendig en nerveuzer dan nooit. Dit kan zo niet langer. Ja, en doe jas hier op. Komt dit verder. wel. Ik ben Sir Gijsels. Ja, gaat u zitten. Ik voel me een beetje als een patiënt met kiespijn. Je belt de tandarts op zondagmiddag en als je bij hem zit, voel je geen pijn. <laughs> Onderschat uw eigen verhaal niet, meneer Groeneveld. Gelukkig hoefde ik u niet een week te laten wachten. Ja, ik lees met plezier uw stukjes in de krant. Dank u. Normaal liet met dit soort loftuitingen koud. Ik voelde me echt gevleid. Ik weet niet of ik u helpen kan. Ik ben geen tovenaar, geen waarzegger. U moet zelf het werk doen. U vertelde hoe deze Joachim Stille in uw leven kwam... en dat de band tussen u en uw aanstaande vrouw daardoor is ontstaan. Hm? Weet u, er was mee te leven. Met het onbegrijpelijke bedoel ik... Ik klapte eergisteren in elkaar na de confrontatie met de Pierrot van het circus Stieler. Ja. S'avonds bleef ik rustloos. Ik heb toen nagetrokken wat de astrologische bepaling inhield uit dat 17e-eeuwse boekwerk bij een collega van de krant. En wat zei uw collega? Heel merkwaardig. De door Stiele voorspelde ondergang van de wereld is dit jaar exact de stand van het planeetstelsel. Het is krankzinnig allemaal. Uw verhaal klinkt fantastisch. Maar toch twijfel ik geen moment aan uw waarneming. Oh, ik was bang dat u me nu echt zou wegsturen. <laughs> Mijn vriend Geert Molijn bouwde een theorie op... dat de stille figuur een afsplitsing van mijzelf zou zijn. Zoekend naar zijn kern. Daar zijn wij in de psychiatrie nog niet aan toe. Maar... Uw vriend heeft gelijk. Er is een vorm van zelfidentificatie met stiller. Alleen dat geeft echter geen verklaring voor brieven telefoontjes. Dus ik heb een hysterische tik. Nee, nee, dat in geen geval, nee, nee. Ik stel voor dat wij een chemico-analyse doen. Uh, wat houdt dat in? Bij een chemico-analyse wordt het geheugen verhoogd en de remmingen verlaagd. Wie weet vindt u aanknoppingspunten in het verleden. Maar u moet het wel willen. Uh, wat moet ik doen? Uh, zeg het maar. U gaat liggen. Ik geef u een spuitje met pentatool. En dan gaan we aan het werk. Vooruit hoor. Goed. Het klinkt niet erg geruststellend, maar we zijn geen kleine jongens. Uh, blijf ik bij bewust... U zult zich alles herinneren. Dat is makkelijk. Ik prik in uw rechterarm. Zo. Probeer te ontspannen. Ja, goed zo goed zo. Concentreer u op Joachim Stila. Ja, dat doe ik. Wat denkt u? Ik raak het papier van het boek. De geur staat me tegen. Zo raakt het ook bij Gerd Moulin. Al papier in een vochtig huis. Beangstigend. Het huis is het enige overgebleven van dat rijtje. De rest is aan het eind van de oorlog weggebombardeerd. Door vallende V1's. Vreemd. Dat ik daar nu aan denk. Ja, maar ga door. Laat niet los. Ik ben zelden bang geweest zoals de laatste tijd. Alleen die ene keer. Wat was dat? Ik loop op de teniersplaats waar Geert woont, op weg naar de kant. De hele nacht waren er V1-bombardementen. Overal glasplinter. De hele stad ruikt naar rook, puin, verschrikking. Ik kijk naar de bedrijvigheid van burgers en soldaten krankzinnig het leven gaat gewoon door ik? dat is mijn tram die daar gaat jezus wat een ravage ik, ik bloed ergens in mijn gezicht Het doet geen pijn dit is verschrikkelijk Hij is precies in die tram geslagen Lijven Of stukken van lijven Dampen in de vrieslucht Hoe is het mogelijk? Ik kijk ernaar en ik word niet gek U vertelt geen dingen die u vergeten bent? Zoiets vergeet je niet Ik praat er alleen nooit over Waarom doe ik dat nu? In orde. Ga vellen. Are you hurt, sir? Nee. Ik heb niks. Hé, hey, wacht. Hier ligt er een van jullie. Het is Telvan. kan can't make it. I'm sure. Doe iets voor Hij leeft nog. Hij we'll take me to the ambulance. Hey, Jimmy, give me a hand. This one major is dying. Hier is een portefeuille. Die lag naast hem op straat. You know this major, sir? Maar... Alle mensen, dit is... Ik... Concentreer je. Verlies het raad niet. De stervende man wordt in de ambulance getild. Ik kijk naar de portefeuille. Er zit een klein koper plaatje op met een naam. Ik zweer het. Een minuut later was ik het vergeten. Hoe is het mogelijk, dokter? Zeg het, Groeneveld. Wat is er met die naam? De dode heet... Joachim Stila. Ik zie het duidelijk voor me. Meetje... Joachim... Stille Longwood... Massachusetts... Nou, dat is een merkwaardig resultaat. De pentatol is uitgewerkt, krijg ik de indruk? Ja, inderdaad, dat lichte gevoel in mijn hoofd is weg. Die naam. Steeds weer die naam die opduikt. Alles wordt steeds gecompliceerder. Ik weet het niet. Waarschijnlijk voelt u zich toch schuldig niets te hebben gedaan. Je vergeet namelijk niet wat je wil vergeten. En dat verklaart misschien dat wanhoopsgevoel bij het weer opduiken van die naam. Het is een aardige verklaring. Maar er is meer. Mm -hmm. Joachim Stiele was vroeger in je leven dan jij je durfde voor te stellen. Toch ben ik blij, dokter, dat ik mijn trots heb overwonnen voor een bezoek. Werkelijk. Twee stielers zijn nu verenigd. Die van buiten mij. En die in mijzelf. Weet u, alles moet nu wel in beweging komen. Fataal misschien. Ik denk dat wij inderdaad een essentieel puzzelstuk gevonden hebben. Waar het ook toe zal leiden. Toen ik thuis kwam lag er een brief in de bus. Bekende handschrift, postzegel gewoon, afgestempeld op de dag van ons circusbezoek. Ik liep door naar boven en trof Simone op de dieven. Oh. Wat? Waar heb je het over? Hallo, je lekker geslapen. Je ogen staan nog heel ver van deze wereld. Waar kom je vandaan? nergens van, hoezo? U oh. oh, zei net dat je thuis kwam. Oh, lekkere slaapkop. Ik berichtte Joachim dat ik thuis kwam na het bezoek aan dokter Gijssels. Jij keek toen dromerig en opgewekt tegelijkertijd. Oh. Hey. Nou ben ik er weer. Wacht. Ik heb van al dat gepraat een droge keel gekregen. Blieft, hmm. Witte wijn. Dankjewel. Ik hou van je. Hoe komt dat zo ineens? Mag ik weer meedoen? Vanzelf? Ik kwam dus binnen met die ongeopende brief in mijn zak. Je luisterde een beetje vaag met steeds een glimlach... alsof je tegelijkertijd naar iets anders luisterde. Freek, ik ben ook naar de dokter geweest. Lieve help Simon, je hebt nooit iets gezegd. Ik dacht dat je kerngezond was. Dat ben ik ook. Oh, ik word misselijk bij de gedachte dat je iets ernstigs hebt. Nou, lieve schat, die misselijkheid neem ik wel van je over. Ik snap er niks van. Freek, ik ben in verwachting. We krijgen een kind. Echt waar. Oh, ja. oh meisje, lief, wat gelukkig. Knap van je. Knap van je. Nou, dan moeten we trouwen. Ja. Een moedje. Hoe vind je die? Freek de verstokte vrijgezel heeft je zwanger gemaakt. Oh, ik hoop dat het een meisje wordt en dat ze op jou lijkt. Twee prachtvrouwen heb ik dan. Maar als het een jongen is, is het ook prima. Eh, tweelingen. Er komen er tweelingen voor in jouw familie. Het oh, oh. is jammer, jammer van Parijs, maar daar Kunnen we niet meer naartoe. Wat maakt het uit? Lieverd, het duurt nog maanden. Heus Parijs zullen we bezoeken voor de baby er is. Simone... Ja. Plotseling overspoelt me de angst dat er door Joachim Stieler iets zal gebeuren met de baby. Dat die nooit geboren wordt. Joachim Stieler heeft voortdurend met de dood te maken. Ik heb het plotseling koud. Ga even liggen, schat. Er is weer een brief, Simone. Geloof me, ik ben zielsgelukkig met die baby, maar het is al het andere. Stil nou maar. Zal ik hem voor je openmaken? Ja. Lees maar voor. Geachte heer Groeneveld. Excuseer alle misverstanden die ik in het leven geroepen heb. Graag wil ik u ontmoeten. Ik arriveer vrijdag aanstaande 13 juli in het Zuiderstation. S'avonds om half negen. Uw toegenegen Joachim Stiele. Zie je nou? Eindelijk komt er een eind in zicht. Hij maakt doodgewoon een afspraak. Zo lijkt het. Ik ga met je mee. Dat in elk geval. Hm. Zeg, vind je het gek als we Geert vragen om mee te gaan? Dan ja. hebben we een getuige. Hij is er zeer bij betrokken, maar staat er toch buiten. Vrijdag 13 juli. Maar dat is vandaag, Freek. Vanavond om half negen. Ik bel meteen Geert. Nou, dat is toevallig. Hé, hey, wat jammer. Het bericht moet af. Hm. Freek. Kunnen we niet doen alsof we er niet zijn? Nee joh, ik stuur ze wel weg. Wie het ook zijn. Simon, je gaat nooit wie er is. Geert, kom binnen. Dank je. Geert! Dat is echt een verrassing. Zo liefje, is alles goed met je? Hm? Mijn God, ze wordt met de dag mooier. Simone zelf is bezorgd dat ze het buikje blijft houden. Maar ja, nu zit je verder met me opgescheept. Oh, gelukkig maar liefje, ik zie het verschil bij die man van jou. Geert gaat op zitten, liefst na Simone op de dienst. Hier, ik heb voor jou ook een glas witte meegenomen. Ah, dank je. Je komt als geroepen. We zijn toe aan de laatste fase van ons bericht aan Jorik in Oh, maar dan is mijn komst absoluut misplaatst. Integendeel. Ben je bereid om nogmaals samen die laatste tocht te maken? Goed, nou eigenlijk maar al te graag. Op onze vriendschap, Geert. Op jullie geluk. Op Joachim Stieler, stand heen. Proost. Proost. In mijn auto reden we gedrie naar Stations uit. dat vrijwel alleen gebruikt wordt voor goederenvervoer, uitgezonderd enkele forense treinen. Niemand sprak. Vreemd. Voortdurend schoten me zomeravonden van 45 te binnen. Ik voelde me niet meer nerveus. Geen angst, geen opwinding. Eigenlijk voelde ik niets. Hoe laat is het? Uh, tien over acht. Waar gaan we wachten? Tja, eens kijken. Uh, daar, op die vluchtheuvel, waar de tram stopt. Dan kijk je precies op de uitgang. Ja, nou, goed idee. Ik eigenlijk klapsteltjes mee moeten nemen. Ik zou al wat hebben, hè? Hier zo midden tussen het verkeer te gaan zitten met een glas droge witte wijn. Ik zeg gewoon op die flauwe grappen, dan ben ik niet meer in de stemming. Kom, Freek, we zijn alle drie wat zenuwachtig. Rijk, daar staat Keldermans, de wethouder van openbare werken. Hij heeft je herkend, Freek. Ik ga even naar hem toe. God, Groeneveld, wat fijn om je te zien. Ik moet je in dienst zwagen, ga nog niet weg, blijf bij me. Ik heb een afspraak om half negen waar ik niet onderuit kan. Ik voel me bedreigd. Joachim Stieler? Ja? Joachim Stieler? Maar. Kom bij ons. Je legde uit dat jij ook een afspraak had: dat we op de hoogte waren. Dat opbreken in de Koepoortstraat, Groeneveld, was geen leugen. Ik wist het, maar niemand anders had het gezien of gemerkt. Ik word gek van die brieven, de telefoontjes. Ik ben op. Ondanks dat ik die stielen nu zien zal, staan mijn zenuwen op instorten. En dat die andere dingen, zoals het carillon, had... Het carillon? U heeft het ook gehoord? Ja. U dus ook? Oh, Groeneveld, ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben dat ik niet de enige ben... Ik dacht echt dat ik gek zou worden. Wat is gek worden? Waarschijnlijk is de hele wereld gek, behalve een enkeling. U en ik bijvoorbeeld. Maar kom mee, ik stel u voor. Simone, dit is de heer Keldermans. De heer Keldermans, Simone Marijnissen. De heer de heer Keldermans. Freek ging informeren waar de trein van half negen vandaan kwam. De man aan het loket meldde dat er voor tien uur geen trein meer verwacht werd. Het was een uitgemaakte zaak dat we dus tot tien uur zouden wachten... Keldermans werd rustiger. Mede door de manier waarop Simone zich over hem ontfermde. De stationsklok wees half negen. Nou, veel schot lijkt er niet in te komen. Ach, de duivel, zien jullie... Uit het schemerdonker stapte rustig een lange man. Zijn ogen gleden langs onze gezichten en bleven vreek aankijken. Hij kwam naar ons toe. Liep hij? Zweefde die. Hij opende zijn handen. Freek deed een stap naar voren... en maakte als vanzelfsprekend hetzelfde gebaar. Die ogen. Vijvers van welkom. Ik herkende ze. Die blik was dezelfde als van de Pierrot. De doofstomme Siegfried. En nu wist ik het. Het gezicht van de stervende Amerikanen. Toen gebeurde het. We hoorden nog zijn een zachte stem. Ik ben Joachim Stieler. Freek! Oh God. De lege vrachtwagen had de man Joachim Stieler verpletterd... ...vermorzeld onder de dreunende wielen. Binnen enkele minuten waren een heleboel mensen samengestroomd. Waar kwamen ze vandaan? Het had zo stil geleken. Keldermans en ik ontfermden ons over Simone. Freek duwde zich door de menigte... Hij was dood. Ik wist het voor ik het zag. Het had niet anders gekund. Een dood gezicht met een wonderlijk glimlach. Het was na middernacht toen we het politiebureau verlieten. Hoe moeilijk was het aannemelijk te maken... dat we alle vier wachten op de komst van Joachim Stieler. Zonder voor een politieman echte bekendheid met hem. We namen afscheid van Keldermans, de kleine burgerpoliticus... Waarmee we het onnoembare beleefd hadden. Hij voelde zich grootvaderlijk voor Simone. En we wisten dat dit geen vaarwel was voor altijd. We besloten om de volgende dag afscheid van de doden te gaan nemen. Ik wilde daar en bij zijn. Alhoewel jullie beiden je ongerust maakten of het mijn zwangerschap niet zou schaden. De schokkende gebeurtenis en het ternauwernood ontsnappen van Freek aan die vreselijke wielen had me enorm aangegrepen maar ik voelde dat het voor mij en het kind een noodzaak was om een laatste groet te brengen. Joachim Stieler, die eens geleken had op een afbeelding van Leopold II, was nu gegroeid tot een symbool, een naam. Een mens zonder specifiek gezicht. Eigenlijk was Joachim Stieler een boodschap. Voor mij is Joachim Stieler een bovenmenselijk wezen. Waar ik altijd nieuwsgierig naar zal blijven. Dat Joachim stille tot een wereld buiten onze stoffelijke drie dimensies behoort, dat staat voor mij vast. Geruststellende gedachte. Hier hebben we iets gezien, waarvan ik al jaren het bestaan erken. Joachim, vaarwel. Het dode gezicht met die wonderlijke glimlach staat in mijn ziel gegrift. Weer reden we naar je toe. Simone had een prachtig boeket witte lelies op haar schoot. Was het verwonderlijk dat we je niet vonden? Onverrichter zaken keerden we terug van het mortuarium. Er was geen dode met de naam Stieler. Navragen zoeken. Wat wilden we bewijzen, wat we allemaal al wisten? En eindelijk ondervond ik een vorm van vrede. Vrede met datgene wat ik, Freek Groeneveld, niet kan benoemen. Niet kan begrijpen, maar op momenten kan aanvaarden. Ik keek naar Simone. Tranen liepen over haar wangen. Toen keerde ze zich naar me toe. En ze glimlachte. Freek. Ik voel leven. Het kind bewoog, Freek. Ons kind leeft. Toen ze stil voor zich uitkeek voelde ik dat het woordeloze gesprek met het kind in haar een aanvang had genomen.